6 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Duitse minister van Financiën Schäuble waarschuwt dat de grote banken op Cyprus niet meer open gaan als er geen zekerheid komt over een reddingsplan. De Cypriotische regering moet volgens hem uitleggen aan de bevolking dat het huidige bankensysteem onhoudbaar is. Vandaag zullen politieke leiders op Cyprus overleggen over een alternatief reddingsplan. In Syrië is een jihadstrijder gesneuveld die vanuit Nederland naar het Midden-Oosten was gereisd. De Volkskrant meldt dat op basis van bronnen in de Marokkaanse gemeenschap. Zo gaan om een man van twintig uit Delft. De veiligheidsdienst AIVD ontkent nog bevestigt de dood van de man. Vorige week werd bekend dat er zo'n 100 Nederlandse moslims meevechten in landen als Syrië, Somalië en Afghanistan. In Polen zitten 18 mijnwerkers vast na een aardbeving. Ze zitten zo'n 600 meter onder de grond. En er is geen communicatie mogelijk, zegt hun werkgever. Het is niet zeker of de Poolse mijnwerkers nog in leven zijn. Een reddingsoperatie is op touw gezet, maar die verloopt traag... omdat er enorme rotsblokken moeten worden weggehaald. De Noord-Afrikaanse tak van al Qaeda zegt dat het een Franse gijzelaar heeft gedood. Volgens het Mauritaanse persbureau ANI meldt een eh, woordvoerder van al Qaeda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 Niemand raakte bij de overval in Eindhoven gewond. De finale van de World Baseball Classic is gewonnen door de Dominicaanse Republiek. De ploeg versloeg Puerto Rico met 3-0. Gisteren waren de Dominicanen in de halve finale al te sterk voor Nederland. Het weer nog, in het zuiden en midden regen en soms natte sneeuw. In het noorden overwegend droog en een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is woensdag 20 maart. Goedemorgen. Nu het Cypriotisch parlement het Europese reddingsplan heeft afgewezen... is de vraag hoe Cyprus dan gered moet worden. Daarover hoort u minister Dijsselbloem van Financiën... en zijn Duitse collega Schorble. Reacties op de nieuwe situatie komen vanochtend vanaf Cyprus uit Brussel en Moskou. En we praten erover met econoom Harald De Amerikaanse president Obama begint zo dadelijk aan zijn bezoek aan Israël. Onze correspondent doet verslag. Luchtvaartmaatschappij Ryanair krijgt een boete van de Nederlandse consumentenautoriteit. Die hoort zo waarom. En Shell maakt. Zich zorgen over het milieubeleid. Holland Animatiefilmfestival begint vandaag. De directeur straks hier. En eh, is dat mijn nog in een winterjas? Muts op, handschoenen, snowboots. Wat is er aan de hand, Maino? en niks eronder aan. Nee, nee, dat is niet zo. <lacht> nee, ik ben door de Betuwe naar Venendaal gereden. Want de groenten, niet het fruit, nou misschien ook... maar de groenten hebben het zwaar. Want vanwege het achterblijvende lenteweer... groeit het allemaal maar langzamer. Dus zijn we bij een groentehandel. Ik was liever aan de overkant geweest. Want daar bakken ze koekjes, dat is een stuk warmer. Maar goed, aan de andere kant, waar het bij de groenten tegenvalt... gaat het goed met de zonnestudio's. Sterker nog, de lichtere. Die erbij hoort. Kortom, de zonnebanken. doen goede zaken. En er is ook uh, muziek vanochtend in Ik het van Radiationale. E ja, inderdaad. Het is ook lente. Hij heeft het al in zijn hoofd, maar nog immers. Die muziek dus is op de beginnen van Ellen Clark.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 Minister Dijsselbloem van Financiën, en voorzitter van de Eurogroep... is teleurgesteld dat Cyprus het Europese reddingspakket heeft afgewezen. Gisteravond stemde het parlement tegen de noodsteun. Cyprioten zullen nu zelf in actie moeten komen, vindt Dijsselbloem. Ik betreur het zeer dat Cyprus deze uh, beslissing heeft genomen. Maar de bal ligt toch steeds bij hen. Kijk, Cyprus heeft uh, zelf enige vrijheid gekregen van ons uh, om met voorstellen te komen. Maar die zullen echt moeten voldoen aan uh, de maximumgrenzen... die wij aan uh, de, het leningenpakket van uh, Europa hebben gesteld. Volgens het Europese reddingsplan krijgt Cyprus 10 miljard euro... van de andere eurolanden als lening... maar moet het land zelf ook ruim 5 miljard euro opbrengen. Dat geld moet komen van spaarders... die een deel van hun vermogen zouden moeten inleveren. Ondanks veel protest van de Cyprioten... wil Dijsselbloem niets weten van een soepeler pakket. Nou, het grote vermogen in Cyprus uh, zit echt in de, uh, op, op de banken. En die banken zijn nu in grote problemen gekomen. Dus het is onvermijdelijk dat, uh, dat daarna wordt gekeken. Duitse collega Van Dijsselbloem, Schäuble heeft de regering op Cyprus opgeroepen om de bevolking uit te leggen waarom die steunmaatregelen nodig zijn. De twee grootste banken worden overeind gehouden door de centrale bank. Als het noodpakket niet doorgaat, komt er geen nieuw geld en is het volgens Schäuble snel afgelopen. Ik geloof het is kritisch of ze überhaupt die banken weer te kunnen. Twee grote banken zijn ohne liquiditeit, de centrale bank insolvent. De Cypriotische president Anastasiades die overlegt later vandaag met de partijleiders op het eiland over een noodpakket. De Franse president Hollande heeft zijn minister voor begrotingszaken de laan uitgestuurd. Jérôme Couzac zou met een geheime Zwitserse rekening belasting hebben ontdoken. De inmiddels oud-minister heeft die beschuldiging altijd ontkend. Ik dément en blok en detail. En, en conséquence ce n'est pas moi. Ik dément catégoriquement De allégations contenues. Euh... Sur le site Mediapart, je n'ai pas, monsieur deputé. Je n'ai jamais eu De compte à l'étranger Niet maintenant, niet avant. Volgens correspondent Ron Linker verliest de Franse regering met KUZAC een politiek zwaar gewicht. Voor volgend jaar heeft president Hollande beloofd dat zijn land zich zal houden aan de Europese begrotingsnorm van 3%. Maar uitgerekende man die daarvoor de begroting zou opstellen, heeft nu het vuil moeten ruimen. En de nu inmiddels oud-minister KUZAC is officieel nog niet aangeklaagd. Het was de belangrijkste dag in haar leven, zei ze. De 15-jarige Malala uit Pakistan, die vorig jaar door de Taliban in haar hoofd was geschoten, ging gisteren voor het eerst weer naar school. En ze heeft hoge ambities i want to learn um, about politics uh, about um, about social rights and about the law i want to learn how to change how to bring change in this world and how should i work for the for the happiness and for the education of the girls Malala zette zich in Pakistan al in voor onderwijs voor meisjes. Nadat ze de aanslag door de Taliban had overleefd... werd ze een internationaal symbool van verzet... tegen pogingen om de rechten van vrouwen in te perken. En in Eindhoven is dus vannacht een casino overvallen. Een man liep met een wapen de speelhal binnen en bedreigde het personeel. Samen met een handlanger ging hij er met een onbekend geldbedrag... op een scooter vandoor. Politie over de overval. De man die in het casino is geweest, die had iets aan... wat leek op een blauwe regenpak... Hij heeft een vuurwapengelijkend voorwerp bij zich. Er is verder niet, uh, niemand bedreigd. Er is ook niemand gewond geraakt bij de overval. En na de overval zijn ze op een scooter vandoor gegaan. En er is nog geen spoor van de daders. Tien jurken die de Britse prinses Diana ooit heeft gedragen, hebben op een veiling meer dan 1 miljoen euro opgebracht. Het topstuk was een donkerblauwe avondjurk, die ruim drie ton opleverde. Diana droeg de jurk toen ze zich aan een dansje waagde met een bekende Hollywood acteur. The Victor Edelstein Midnight Blue Velvet Evening Gown worn to the state dinner at the White House, given by President and Mrs. Reagan when the princess memorably danced with the handsome young John Travolta. John Travolta, de jurk werd verkocht, gekocht door een anonieme Brit... die zijn vrouw daarmee gaat verrassen. Eerste blik in de ochtendkranten uh, leest dat er, uh, leert dat er veel over Cyprus is. AD opent ermee natuurlijk verbijstering na nee. Cyprus is de kop teleurgestelde Dijsselbloem. Er komt geen nieuw reddingsplan, zegt hij. Ja, trouw meldt chaos rond Cyprus compleet. Gejuich klinkt op in straten van Nicosia na het nee van het parlement. Het FD gaat een stap verder. Stap dichterbij bij vertrek uit eurozone na verwerpen heffing. Het nieuws over die Delftse jihadist uh, dat staat in de Volkskrant... is dus de opening van die krant. Syrië vorige week de eerste jihadstrijder gesneuveld... die vanuit Nederland was afgereisd. 20-jarige Moeraad M. uit Delft zou het omgaan. Nou, daar hoort u later ook meer over op deze zender. En nog even naar de Telegraaf. Zo gewoon, zo gewelddadig. Friese Ze slaan weer toe. Naam is handelen homostel. Staat er op de voorpagina met twee foto's van twee. Inderdaad, vrij onschuldig uitziende meisjes. Jonge meisjes met een zwart balkje voor hun ogen... Op het oog. eerste oog lijken het gewoon twee vrolijke jonge vrouwen... die een avondje op stap zijn, schrijft de krant. Het zijn echter gewelddadige feeksen... die in korte tijd vier mensen hebben toegetakeld. Bijvoorbeeld heb ook een foto die... Um... Nou, aanspreekt. Uh, Willem-Alexander en dus, Maxima. En uh, Willem-Alexander kust de hand van zijn vrouw. Mm -hmm. uh, premier Rutte kijkt op de achtergrond minzaam glimlachend toe. En daarbij staat dan voorjaarsvlinders. Willem-Alexander en Maxima genieten in Rome van de zon, de paus en elkaar. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. I got a man with two left feet. And when he to the beat I really think that he should know that with rhythms go go go I got a man with two left feet and when he dances down to the beat I really think that he should know that with rhythms go go go does he watch Alicia Dixon met The Boy Does Nothing uit 2009 alweer. Geen zes uur meer en dan is het officieel lente. Twee ja, ja. minuten over. Ja. Twaalf. Jazeker. Mino. Hm. Goedemorgen. Nou, daar hebben we wat aan hoor. Ja, aan hebben de we dat. Ja. Jij bent nog niet Helemaal in de, de moed. Ik niet. Nee. Vier graden gaf het dashboard aan. De winterbanden kunnen er nog niet onderuit. Maar goed, we moeten niet gaan zeuren over het weer. Eigenlijk er rijdt achter mij iemand heel handig met een vorkheftrucje op en neer... terwijl we met meneer Bouwman naar de groente lopen. Want de groente heeft er ook last van, toch? Ja, de groente heeft er zeker last van. Ja? We hebben veel te weinig zon gehad. En we hebben veel te lang kou. En we hebben nog steeds kou. Want ja. de, vannacht is het dan weer iets gevroren. Er staat een weegschaal achter mij, 55 kilo maximaal. Ik zal er niet op gaan staan. Maar... Waar ziet u het aan? We lopen tussen de aubergine door en de bloemkolen. Oh ja. Is de kwaliteit minder, meneer Bouwman? De, de kwaliteit is niet minder. Dat niet. Het is alleen uh, kleiner van stuk. Alhoewel, als u deze spinazie ziet, die is best wel uh, aan de maat. Dus... Maar de prijzen zijn ook minder? De prijzen zijn ook wat minder, ja. Meneer Bouwman die zat net nog achter de computers. Wees op één beeldscherm en zei, dat zijn de Belgen. En op het andere beeldscherm, dat is Nederland. Want er wordt om kwart voor zeven geveld. Je ziet de spinazie, die dus eigenlijk veel te klein is. Maar goed. Mager blaadje, ja, dat moet ik wel zeggen. Maar ja, het is wel 100% gezond. De, de, het is niet dat uh, het niet goed is of zo, alleen het is klein. We zijn bij Van Ravenswaai in Veenendaal, groothandel in groenten. Fruit ook trouwens. En aardappelen. Ik zie tomaten liggen, dat is fruit hè. En aardappelen, doen ze ook. Ja. Even dan bloemkool, kijk, deze is ook. Uh, is klein bloemkooltje hè. Klein, kleine bloemkool, maar goed. Wat scheelt het in prijzen eigenlijk? Wat de kleine en de grote? bedoelt u? Of ja, wat te... had het eigenlijk moeten zijn? Wat, wat scheelt het u? Nou, oh, <coughs> dat maakt niet zoveel uit. Kijk, alleen de mensen krijgen een kleinere bloem voor dezelfde prijs als de grote. Voor u maakt het niks uit. Voor ons maakt het niet uit. Nee. Oh. Dus dat valt allemaal mee. Ja. Hier hebben we dus komkommers, die zijn, die zijn dus ook niet zo. Komt het ook allemaal? Ja, komt het ook allemaal hier uit het Gelderse gebied? Nee, dit, dit komt uit uh, de regio van Blijswijk. Ja, ik zie gewoon een doos met komkommers, niks mee mis. Er is, er is niks mis mee, maar als de zon dus meer had geschenen... hadden de komkommers waarschijnlijk groter geweest. Nu zijn ze wat kleiner, maar daarom zijn ze wel... Uh... Als de zon had geschenen, waren de Ik zit bijna een weerspreuk te zoeken. Als de zon meer had geschenen, waren de, uh, Ik heb hem nog niet hoor, maar... <lacht> Ik zit te zoeken, hè. Ik zit te zoeken. Zijn de komkommers klein in maart, is het weer van de kaart. Ja! <laughs> Gelukkig hebt u wel koffie en die is warm. Geeft die man snel iets. Maar de Rewers, ja, tussen de komkommers vanochtend. En hij heeft het over groente, fruit en ook brood zo dadelijk nog. En het gaat allemaal al over de lente. Tien minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Rond het middaguur landt president Obama in Israël voor zijn eerste officiële bezoek aan het land. Hij zal ook de Palestijnse westelijke Jordaan-oever bezoeken. Maar er komen geen nieuwe grote vredesinitiatieven. Bezoek is vooral een missie die plooien moet gladstrijken. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Um, Wessel, welke plooien moeten daar zo al worden gladgestreken? Aan beide kanten eigenlijk, de Israëli's zijn achterdochtig en de Palestijnen zijn teleurgesteld. Nou, om eventjes met, met die eerste te beginnen. Obama heeft in zijn eerste termijn natuurlijk Israël helemaal nooit bezocht. Wat natuurlijk toch een beetje vreemd is voor de belangrijkste bondgenoot in de regio. Dus wat dat betreft heeft hij wat goed te maken. En de Israëli's zien hem eigenlijk toch een beetje als de islamitische president. Dat komt nog steeds door zijn bezoek in 2009 aan Cairo. Waar hij toch een hele beroemde, bekende toespraak toen hield voor, uh, voor de universiteit daar, dat hij een opening ging maken naar de moslimwereld. Nou, ik denk nu dat Obama een vergelijkbare speech in Israël gaat houden. Hij gaat niet praten in, uh, in de Knesset voor het parlement, maar voor een hele grote groep studenten. En je weet, daar kan hij best wat van maken. Je gaf het al even aan, de Palestijnen zijn ontevreden. Hoe kijken die dan tegen Obama aan? Ja, dat mag hij dan daar weer gaan uitleggen. Hè, als hij daar zoveel vrienden in, uh, in Israël heeft gemaakt. Maar natuurlijk toch, die uh, Palestijnen hebben natuurlijk in feite veel meer reden om teleurgesteld te, te zijn uh, in, in Obama. Nou, je zult je herinneren, vorig jaar Obama in, uh, in, de, in, de, in de Verenigde Naties, daar sprak hij zich keihard uit toen tegen een volwaardig lidmaatschap voor die Palestijnen. Waren ze bijzonder in teleurgesteld. Obama heeft zich natuurlijk ook wel uitgesproken tegen de nederzettingenpolitiek van de Israëli's. Maar de Palestijnen hebben toch nooit echt het gevoel gehad dat hij, er, ja, dat, hij dat serieus heeft geprobeerd te, te stoppen, die bouw. Maar goed, nou, Obama gaat zich laten zien aan de, aan de muur rond Jeruzalem. Dat is natuurlijk geen prettig plaatje voor de Israëli's. Uh, hij gaat een helikoptervlucht maken over de westelijke, westelijke Jordaan-oever om daar uh, de problemen in beeld te krijgen. Ja, dat moet dan maar wat goed maken bij de Palestijnen. Hmm. En er is natuurlijk al vele malen geprobeerd om Israël en de Palestijnen... met elkaar te laten praten en onderhandelen over vrede. Dat gaat Obama niet doen? Wat hij hier gaat doen, dat is het algemene idee. Hij gaat hier de weg vrijmaken nu voor onderhandelingen. He, eigenlijk het idee van Obama is, we gaan nu aan de slag. En ik wil straks dan niet de verwijten achteraf krijgen. Of tijdens het hele proces, als we bezig zijn, dat ik niet van jullie hou. En wat ze hier wel zeggen, dit bezoek is geen preemptive strike. Maar het is een, een preemptive kiss. Dus een, een preventieve kus om vaste dingen weg te zoenen die dan straks tijdens de onderhandelingen fout gaan. Maar nee, dus inderdaad een vredesplan, dat heeft hij niet op zak. En gaat hij nog praten over andere problemen in de regio, bijvoorbeeld over Syrië? Nou ja, daar krijgt hij natuurlijk ongetwijfeld hij natuurlijk vragen over. En dat is natuurlijk een probleem dat natuurlijk veel harder roept om een, een directe oplossing. In, in Washington gisteren zijn daar hele duidelijke woorden over gesproken. In de Senaat sprak een, een generaal, de commandant van de Europese troepen in, in Europa. En die zei, Amerika is klaar voor ingrijpen in Syrië. En hij zei ook, die patriots aan de grens, aan de Turks-Syrische grens, die zijn zo opgesteld dat ze een no-fly zone heel goed kunnen afdwingen. Nou, uit deze woorden van deze generaal klinkt een heel duidelijke taal op zich. Maar we moeten er vooral niet de conclusie uittrekken dat de Amerikanen nu dan opeens iets gaan doen uh, direct in, in Syrië. Het toont vooral eigenlijk dat de Amerikaanse generaals, het Pentagon en de Republikeinen het gewoon keihard niet eens zijn met Obama. Dat hij nu op dit moment niks doet in Syrië. En je ziet nu, intern wordt de druk op Obama om in Syrië in te grijpen. Wordt gewoon steeds, uh, wordt gewoon steeds sterker en hoe lang die daaraan uh, weer stand kan bieden. Dat is onduidelijk. We de jong vanuit Washington. En Obama komt dus vandaag aan. In Israël hoort u onze correspondent. Daar Monique Hoogstraten ook nog over. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1 Journal. Autorijden, gevoel van vrijheid. U waant zich wellicht zelfs even onbespied... Nou, niets is minder waar, want de politie gaat op grote schaal kentekens bewaren van camerasystemen langs de weg. Grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om dat mogelijk te maken. Een nuttig middel bij de opsporing van criminaliteit of een voorbeeld van Big Brother is watching you, politiek verslaggever Michiel Breedveld. Waar u gaat of staat, blijft niet onopgemerkt. Meer dan 200 camera's registreren nu al de kentekens van honderdduizenden auto's. En die gegevens worden dan meteen geanalyseerd. Boete niet betaald, een motoragent haalt u van de weg. Een forse belastingsschuld, u krijgt de dagvaarding meteen mee. En moet u nog een straf uitzitten, u wordt meteen ingerekend. Maar die kentekengegevens mogen niet bewaard worden... Zonde, meent de vandaan, Jeroen Recour. Op het moment dat je een bewijsmiddel hebt... namelijk, hè, u reed daar en daar... althans, uw auto reed daar en daar op dat uh, tijdstip. Uh, en toen is er in de buurt een overval gepleegd... en we hebben andere aanwijzingen dat u er bent... dan is het fijn als je dat bewijsmiddel kunt gebruiken. Op het moment dat je dat weggooit dan kan je een aantal zaken ook niet meer oplossen. Ervaringen in Rotterdam-Rijnmond laten zien dat ongeveer 1 op de 100 automobilisten... met het systeem van automatische nummerplaatherkenning tegen de lamp loopt. En als die gegevens in een database bewaard worden... zouden er ook nog zwaardere delicten als overvallen mee opgelost kunnen worden. Art van der Steur van de VVD. En het mooie daarvan is natuurlijk dat op het moment dat er ergens een misdrijf gepleegd wordt... dat je vaak de criminelen kunt opsporen aan de hand van hun, van hun kentekens. Dat is één. Maar je kunt natuurlijk ook getuigen opsporen van dat misdrijf... die op een bepaald tijdstip misschien wel gezien hebben dat het misdrijf plaatsvond... of mensen hebben zien lopen of zien rijden. Maar oppositiepartijen D66 en SP schreeuwen moord en brand. Gerard Schouw van D66. Nou, big brother is watching you. Onschuldige burgers worden in de gaten gehouden 24 uur per dag door de overheid. En dat is een uh, slechte zaak. D66 vindt dat je altijd onschuldig bent totdat het tegendeel uh, bewezen wordt. En nu lijkt het er wel op met de introductie van dit kostbare en miljoenen verslindende systeem... dat elke onschuldige burger, in de ogen van minister Opstelten... een potentiële verdachte is. Onschuldige mensen hebben niets te verbergen, luidt vaak het verweer. Maar volgens de SP realiseren mensen zich niet... dat zij door toevallige omstandigheden toch iets uit te leggen hebben. Sharon Gesthuizen. De standaardreactie van heel veel mensen die zeggen... nou ja, van mij mogen ze alles weten... Uh, tot het moment dat er een keer iets verdachts lijkt... in het feit dat jij iedere dag de auto pakt en van A naar B rijdt... en dan in één keer ergens een tijdje hebt geparkeerd gestaan... op het moment dat daar mogelijk ook een wissel is geweest... van een vluchtauto, van iemand die uh, een bank heeft overvallen... dan zou je in één keer, als de politie zich heel erg gaat baseren... op dat soort gegevens, verdachten kunnen worden in een strafrechtelijk onderzoek waar je helemaal niets mee te maken hebt. SP en D66 menen dat het bewaren van kentekengegevens... opnieuw een aantasting is van de privacy. Zonder dat de voordelen voor de opsporing duidelijk zijn. De privacy moet opnieuw te gemakkelijk wijken... voor de aanpak van de criminaliteit. Maar volgens VVD'er Van der Steur wordt die afweging wel degelijk gemaakt. Ons uitgangspunt is dat we daar zoveel mogelijk mee om moeten gaan. En dat je die, uh, dat de, de privacy aan de ene kant moet afwegen tegen het succesvol uh, opsporen, vervolgen en berechten van criminelen aan de andere kant. En als laatste hoor die VVD-Kamerlid Art van der Steur, minister opstelten van Veiligheid en Justitie, spreekt vanmiddag met de Kamer over zijn plannen. Het NOS Radio 1 de Dominicaanse Republiek heeft de World Baseball Classic gewonnen... door met 3-0 van Puerto Rico te winnen. Nederland verloor in de halve finale van de Dominicaanse Republiek... die trouwens voor het eerst in de geschiedenis ongeslagen winnaar is geworden van dit toernooi. De Nederlandse ploeg keert vandaag terug op Schiphol. Onze verslaggever is daarbij. Voetbal dan. PSV-aanvaller Dries Mertens... wordt gestraft voor de elleboogstoot die hij Rodney Snijder gaf... tijdens PSV-RKC. Aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft Mertens een schikkingsvoorstel gestuurd... van drie duels, waarvan één voorwaardelijk. En Michael Owen beëindigt aan het einde van dit seizoen zijn voetbalcarrière. Aanvaller speelt momenteel bij Stoke City in de Premier League. Zijn grootste successen beleefde hij bij Liverpool... vooral in 2001, toen hij werd verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar. Owen kwam 89 keer uit voor de Engelse ploeg en scoorde daarin 40 keer. Zijn beroemdste doelpunt maakte hij op het WK van 1998 in Frankrijk tegen Argentinië. Nederlandse journalist Simon Cooper was in Saint-Étienne aanwezig... en bewaart mooie herinneringen aan dat moment. Iedereen stond echt met open ogen te kijken, want die was 18 jaar. Hij had eigenlijk niet eens mogen meedoen. kwam plotseling in het elftal. En Beckham schuift hem de bal in de voeten dicht bij de middenlijn. En hij begint te rollen. En hij gaat een Argentijn voorbij en iedereen, nou nah, jongen, nu moet je overspelen. En dan gaat hij nog een Argentijn voorbij en dan schiet je hem in de bovenhoek. En we, we stonden allemaal op op de persstribule, echt handen in de mond van... oh nee, wat gebeurt hier nou, is dit ongelooflijk? En Engeland-Argentinië sowieso de meest beladen wedstrijd die Engeland speelt. En het was echt een soort ongeloof en dat je op dat moment al besefte, dit is historisch. Dat heb je heel zelden in het voetbal, maar dat je echt denkt van... Ik ga dit over 10 of 15 of 20 jaar nog steeds herhalen met mijn vrienden. Tennis tot slot. Kiki Bertens heeft uh, moeiteloos de tweede ronde bereikt van het sterk bezette toernooi van Miami. Onderdeel van de Masters Series. Nummer 42 van de wereld was te sterk voor Anna Tsitschatvili. De Georgische gaf in de tweede set op na geen enkele game te hebben gemaakt. 6-0, 1-0 was het. De partij duurde amper een half uur. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorot Negens. Goedemorgen, de Duitse minister van financiën Schäuble waarschuwt dat de grote banken op Cyprus niet meer open gaan als er geen zekerheid komt over een reddingsplan. De regering moet volgens hem aan de bevolking uitleggen dat het huidige bankensysteem onhoudbaar is. Vandaag overleggen politieke leiders op Cyprus over een alternatief plan nadat het Cypriotisch parlement gisteravond een Europees reddingsplan had afgewezen. In Syrië is een jihadstrijder gesneuveld die vanuit Nederland naar het Midden-Oosten was gereisd. Volkskrant meldt dat op basis van bronnen in de Marokkaanse gemeenschap. Het zou gaan om een man van twintig uit Delft. De veiligheidsdienst AIVD wil er niets over zeggen. In Polen zitten 18 mijnwerkers vast na een aardbeving. zitten op zo'n 600 meter diepte onder de grond. Er is geen communicatie mogelijk, zegt de werkgever. Niet zeker of de Poolse mijnwerkers nog in leven zijn. Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda zegt dat het een Franse gijzelaar heeft gedood. Volgens het Mauritaanse persbureau heeft Al-Qaeda laten weten... dat Philippe Verdon is onthoofd als vergelding voor de Franse interventie in Mali. Verdon was een van de twee Fransen die in november 2011 in Mali werden ontvoerd. Het weer nog. In het zuiden en midden valt regen, soms ook natte sneeuw. In het noorden is het vaker droog, met misschien wat zon. Het wordt een graad of vijf. De komende dagen blijft het koud met s'nachts lichte vorst. Morgen en vrijdag is het wel op veel plaatsen droog. Dat dan weer wel. Voor de verkeersinformatie naar de AWB. John Bakker, goeiemorgen. Goeiemorgen, Marcel. Uh, drie korte files op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort De hoogvliet, twee kilometer.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vanmiddag om twee minuten over twaalf is het officieel lente. Ja, dat zou ik niet zeggen. Uh, Meino Remmers gaat op zoek naar de lente vanochtend. En in Leeuwarden krijgen ze vandaag de eerste koningslinde. Hoort u ook meer over zo dadelijk. Maar we gaan het eerst hebben over basisschoolleerlingen in Amsterdam. Want die krijgen vanaf komend schooljaar één uur per week muzieklijst. En daarnaast krijgen die leerlingen dan ook verplichte lessen cultuur... zoals beeldende vorming, cultureel erfgoed, theater of dans. Een proefje mee op een aantal basisscholen was succesvol... en nu gaan alle basisscholen meedoen. We gaan erover praten met wethouder Caroline Gerels. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Zij heeft dat met de schoolbesturen afgesproken. Mevrouw Gerels, ja, die muziekles van vroeger was zo slecht dus nog niet? Weken niet. Uh, gegeven door vakleerkrachten en goed voor kinderen. En u vindt dat dat weer voor alle kinderen moet? Niet voor hen die alleen naar de muziekschool gaan? Dat klopt, als de schoolbesturen dat ook vinden. Hè? En dat vinden de meeste schoolbesturen in Amsterdam. En het belangrijke is dat wij uh, alle Amsterdamse kinderen de gelegenheid geven om muziekles te krijgen. En niet alleen die kinderen die het kunnen betalen na schooltijd. Waarom is het, waarom is het zo belangrijk? u zegt dat het is. Uh, ja, ik kan me daar veel bij voorstellen, laat ik het zo formuleren: dat ja. uh, kinderen daar wel extra's van leren, ook meer inzicht krijgen, misschien daar later ook nog gebruik van gaan maken. Wat, wat, wat is het idee erachter? Nou, het is heel goed voor de ontwikkeling van kinderen. Je leert goed luisteren, je leert je goed concentreren. Uh, neuro, uh, uh, neurochirurgen hebben ook aangetoond dat het voor hersenactiviteiten... de wisselwerking tussen je linker- en je rechterhelft heel goed is. Mm -hmm. Dus het is, het is gewoon uh, goed voor de ontwikkeling van kinderen. En uiteindelijk leren ze er ook beter door uh, rekenen... en uh, gaan ze taal beter begrijpen. Want dat kan je ook goed leren door muziek. U gaf het net al aan. Vroeger was die muziekles door een vakleerkracht. Wie gaat hem nu geven? De bedoeling is ook dat we voor een deel vakleerkrachten gaan inzetten, uh, maar we proberen ook de docenten en, of en gewone leerkrachten die dat leuk vinden, die dat kunnen, weer op te leiden, ook via uh, ons conservatorium. Zodat ze zelf ook die lessen kunnen geven als ze dat leuk vinden en als ze dat uh, kunnen. Hmm. Ja, Dat is extra interessant misschien wel, want dan ontstaat er ook meer werk, kan ik mij voorstellen. Dat klopt. Laten werk. En ik hoor ook van docenten dat het voor de sfeer in school heel goed is. Als je met alle docenten weer gaat zingen, nou dan eh, oh, ja. dat, gezellig. Dat klinkt dat door de gangen. En dat is inderdaad, het is gezellig, het is goed voor de sfeer. Het is toch iets uh, wat je samen doet en uh, waar je samen dan ook een bepaalde ontwikkeling in doormaakt. Ja. Nou is nou even de vraag hoe de sfeer wordt op de muziekscholen. Want die zien hun leerlingen vertrekken. of niet? Nou, dat vraag ik me af. Daar heb ik natuurlijk in Amsterdam veel met z'n ogen gepraat. Want eerst deden de muziekschool alleen buitenschools, maar nu gaan ze ook... In de school. En ik denk dat het uiteindelijk zo is dat je alle Amsterdamse kinderen muziekles geeft, dat ze na school ook eerder bijvoorbeeld gaan zingen, gaan piano spelen, viool uh, willen leren spelen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de interesse er juist groter door wordt. Zelf vroeger ge geïnspireerd ja, geraakt ja, door muzieklessen? Ja, ja. ja? Mijn moeder gaf mij pianoles en daarna meneer Van Dam heb ik ook nog dwarsfluit gespeeld. Ja, en daar ben ik blij om, want het is, uh, nou ja, dat merk ik ook echt, uh, het is ook goed voor bijvoorbeeld je taalontwikkeling. Mm -hmm. En uh, dat heeft wetenschap ook aangetoond, hè? dus ik ben zelf geïnspireerd geraakt. Uh, ik vind het heel belangrijk, en met mij de hele gemeenteraad, laat ik dat ook zeggen, de gemeenteraad van Amsterdam heeft er gezegd, dit moeten we weer doen, we moeten de afspraak stoppen en we moeten het opnieuw opbouwen. Uh, maar het blijkt ook echt uit wetenschappelijk onderzoek... dat het goed is voor kinderen en ook voor uh, gemeenschappen... om het zo maar eens te zeggen, om het zo voor de samenleving voor de stad. Goed. Nou, uh, dwarsluit een piano. We gaan dat onthouden, mevrouw Gerels. Dank u wel. Graag gedaan. Ga naar Servië, want het is hoopvol dat het vandaag een doorbraak kan forceren... in de dialoog met Kosovo. Het vooral door etnische Albanese bewoonde Kosovo scheidde zich eenzijdig af in 2008... en kreeg daarbij westerse steun. En Servië erkent die onafhankelijkheid van Kosovo niet. Het land wil nu vooral meer autonomie voor de Servische minderheid in Kosovo. Maar die is zelf nu meer bezig met de ellendige economische situatie. Joost van Egmond toert per bus met een groep Serviërs door Kosovo. De bus parkeert in Gračanica, een Servische enclave midden in Kosovo. We zijn met een heel konvooi uit Belgrado gekomen. En in de bus allemaal Serviërs die zich betrokken voelen op de een of andere manier bij Kosovo. Een flinke groep mensen staat de bus al op te wachten, want het woord is rondgegaan. We hebben hulpgoederen bij ons. Dit soort bustours wordt aan de lopende band georganiseerd en er is ook veel vraag naar. En het is eigenlijk altijd een drietrapsraket. zien steun betuigen aan de Servische minderheid in het gebied en ook wat achterlaten. Een vrouw stapt uit en kijkt om zich heen. Ze is een Servische uit San Diego en elke keer dat ze terugkomt naar Servië... Probeert ze even zo'n reis naar Kosovo mee te pakken. Het is voor haar belangrijk, zegt ze. We belong with these people. They're just so strong and brave. We need to support them because they're doing what we cannot do. We're so far, and they're here and they're insisting on staying here. Ze wil op deze manier toch een steentje bijdragen aan het behoud van de Servische aanwezigheid in Kosovo. Dat gaat haar persoonlijk als Serviër aan. It's difficult to see. Je eigen, very eigen mensen. People. people with whom you share everything. Language, religie, everything. Being in this way. Een bewoonster krijgt van een jonge dame maar liefst twee mobiele telefoons. Of die allebei nodig heeft, is natuurlijk maar de vraag. Maar ze kan ze vast ook weer ruilen met iemand. En zij is in ieder geval erg blij ermee. Het leven hier is zwaar, zegt ze. We hebben geen werk, geen inkomen, we hebben niets. En ziet zij zijn toekomst hier in Kosovo? Ze hoopt het. Nada moet ze dat je de boerder Ja, Ja, liever je Ja, en niet alleen hoop. Ze gelooft het ook. Een van de busreizigers deelt schoenen uit, hij heeft een heleboel bij zich. Maar de maten passen niet altijd. Het is even lastig. Een bewoner van Gratjanita kijkt hoopvol mee. Neem het sippelen. Nee, maar. Nee, niet in zijn maat. Gelooft hij dat deze situatie nog eens gaat verbeteren? Dat er misschien een mooiere toekomst ligt voor Serviërs en opassen. Moeizaam, zegt hij. Er is eigenlijk niemand die voor ons zorgt. De overheid trekt zich niets van ons aan. En wat hem betreft zijn zij de hoofdschuldigen. En dan hebben we het over de overheid in Servië. Ze begrijpen niet dat mensen iets nodig hebben om van te leven. Tuurlijk, er worden uitkeringen en pensioenen overgemaakt. Maar die zijn laag. En in families waar helemaal niemand werkt, kom je er daar gewoon niet mee. En zo'n politieke dialoog met Kosovo, dat is dan leuk en aardig. Maar in de tussentijd kwijnt hij hier weg, zegt hij. Eigenlijk, eigenlijk ziet hij alleen toekomst in dit soort humanitaire hulpprojecten. Dit zijn de enige mensen die om ons geven. Dit zijn de enige mensen die voor ons zorgen. De reportage hoort u van Joost van Egmond vanuit Kosovo. Onder druk van de Europese Unie wordt er vandaag verder onderhandeld... over een regeling voor de Servische minderheid in Kosovo. Explosies in de Turkse hoofdstad. Gisteravond uh, correspondent Bram Vermeulen zo dadelijk met het laatste nieuws. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. De van de bouwmarkten staan vol met plantjes en tuinstoelen. En meer van dat spul. Maar nog remmers. levert dat al wel lentekriebels op? Danst het lammetje in maart, april pakt het bij de staart. Of <laughs> Heb je deze, nou weer? Hou eens op. Maart, buien die luien dat de lente eraan komt te kruien. Zo, zo, zo. Hé, daar heeft toch ja, nog een luisteraar ja, jou even aangevuld? Uh, want je kwam even oh, niet, ja? Uh, ja, Je had net een hele mooie over. Komkommers klein in maart, dan is het weer van de kaart. Uh, iemand ja. schrijft. Als de zon meer had geschenen. waren er grote komkommers verschenen. Tadaa. niet zo charmant. Als een spreuk aan de wand. Ja. Nou. Zo strak genoeg, hè? tijd voor serieuzere zaken bij Van Ravenswaai. in Venendaal. Waar de eerste asperges al uh, liggen. Heel toevallig. Toen vroeg ik net aan uh, Gert Bouwman. die nu met de vinger op de spatiebalk zit van de veiling. Uh, want dat gaat allemaal via de computer tegenwoordig, hè? Uh, Maar die kwamen uit een warme tunnel. Hij zei, ja, dat is ook een, een stuk uh, duurder. Hè? Huh? Oh. Ja, hij druk, druk aan gesprek, geloof ik, met een soort headset op... en hij is nu bezig met dispersiebonen... en die komen uit uh, België, zo te zien. Ja. Ja. Het is inderdaad een stuk minder met, met de prijzen. Het, het groeit allemaal minder. En daar, uh, daar hebben de, de groothandelaren ook last van, natuurlijk... De bloemkolen zijn een stuk kleiner omdat de zonuren te laag zijn. Zo, eens even kijken bij de mannen die... Hoe is het hier? Ja? Ja, helemaal goed. Wij worden zo stiekem neurig van de winter. We weinig last van hier binnen, maar buiten wel. Ja, dat schijnt tegen te vallen met de opbrengsten, hè? Dat scheelt wel op de markt, ja. Ja. En in de winkels. Mensen blijven lekker binnen, maken een potje open. Die gaan geen verse groente kopen meer. Is het te koud? Nee, het is, niet, het is niet lekker zo, nee. Dat klopt. duurt ja. te lang. En daardoor zijn de prijzen ook minder. De prijzen zijn minder. Ja. Ik net van meneer Bouwman... die met zijn vinger achter de, achter de toetsenborden zit van de veiling. Ja, die heeft er heel veel verstand van, ja. ja. Daar heb ik niet zo heel veel verstand van van de prijzen. Maar het is wel vrij duur, al. Wat doet u dan? Ik ben loodchef hier al. Samen met die jongen. Ja? Ja. Dus wij regelen de boel hier binnen. En meneer Bouwman doet de inkoop. Het is echt een familiebedrijf hè, van Ravenswaai en Veenendaal. Ze doen het al sinds 1927. Maar dit is toch een winter die te lang doorgaat, hè? Dit, dit heb ik niet niet meegemaakt, nee, nee. Zo lang. Maar het blijft het nog even ook. Dat is het ergste nog. Ziet u het ook aan de, aan de aanvoer? Ja, het is veel minder allemaal. Zo'n spinazie, Hollandse komkommers, Het is allemaal veel minder. En uh, veel uit Spanje. Maar daar is het ook slecht weer. Dus. We hebben niet veel handel op het moment, nee. Oei terwijl de collega onverstoorbaar doorgaat ja, met het intikken van... Huh? Wat zei u? Ik heb er zin in. Hebt u er niet. zin in? Jazeker. <laughs> ja, toch? Ja. Je moet geschikken binnen je werk, anders is er niks aan. Nee. Ja, het beste ervan maken. Zo ken ja. ik er nog wel een paar. Ja, je moet het beste kunnen, dan Daar kunnen we toch niks aan veranderen, dus. Nee. Het is niet anders. Maar misschien ga je een hele mooie lange zomer nu. Laten we daar maar vanuit gaan dan. Ja. Oh. Houden jullie als bedrijf wel rekening mee dat daar variatie in zit... Ja, we zitten, zitten wel elke dag te kijken waar het weer wordt aankomende dus week. haal dan de producten, want jullie zijn een groothandel... met ook eigen zaken, groentezaken. Haal je dan van verder, ga je, maar dat moet je op tijd bestellen. Uit Spanje veel dan, ja. Halen we extra blonkool uit Spanje bijvoorbeeld. Bestellen we meer. Dus je, van die uh, dingen dus? Ja, als je minder is, dan gaan ze verder opkijken. Frankrijk, Spanje. Maar je moet wel allemaal in het voren denken natuurlijk. Dus daarom is het belangrijk uh, dat ze het weer elke dag bekijken. Te vroeg op het land, schade aan alle kant. Maart moet altijd zo'n zeven mooie lente achtige dagen geven. Is de zon s'avonds bleek, is het weer van streek. <laughs> ja, nee, ik Hij gaat maar door. Je moet er maar eens op een tegeltje hangen hier. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik, ik zal nog eens op, op een paar mooie broeden. <laughs> en als u er zelf een weet, zet hem op de website. <laughs> hey, ja. Of uh, via Twitter misschien. Het La Radio, kom maar binnen. <truimus> Eerst maar naar de verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker. John, hoe staat het ervoor? Ja, het is ietsje meer, ietsje meer file dan gebruikelijk om deze tijd. Het heeft vooral te maken met uh, kapotte auto's. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland inmiddels 6 kilometer. Tussen knopen Plein en Rotterdam Spaanse Polder. Daar staan de auto's stil. Er zijn twee rijstroken dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Die zorgt voor 3 kilometer bij Noorderloos. En daar is de rechterrijstrook afgesloten. Nou, mocht er nou niet te veel kapot gaan, wat verwacht je er dan van voor half negen? Ja, dan verwachten we toch wel een redelijk normale ochtendspits. Meestal valt het wel mee op woensdag. Zo rond half 9 ongeveer 100 kilometer file. Mm. John Bakker bij de AWB, dankjewel. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en Buitenland in het NOS Radio 1 Journaal.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 Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn aller liefste, vind ik zo'n slijmerige gezin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer, voor jou. Er is maar één.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 Voor jou, er is maar een. Yes, politie hoorde u met uh, liefdesliedjes inderdaad. Het is tien voor zeven u laatst naar het NOS Radio 1 Journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara zijn explosies geweest... bij het hoofdkwartier van de regerende AK-partij... en bij het ministerie van Justitie. Correspondent Bram van Meulen. Uh, Bram, uh, wat weet jij, wat is er gebeurd? Er is sprake van ongelooflijk brutale actie... Uh, bij twee van de meest bewaakte gebouwen in het hart uh, van Ankara... op het hoofdkwartier van de regeringspartij... AKP eh, is met een raketwerper geschoten eh, en later werd er ook nog gesproken over een vlammenwerper. Maar in elk geval er is geschoten op eh, dat hoofdkwartier. Eh, en tegelijkertijd op hetzelfde moment zijn er twee handgelaten richting het ministerie van Justitie geworpen. Die zijn terechtgekomen op de parkeerplaats van het ministerie. Uh, en wonder boven wonder zijn er bij deze aanslag uh, eigenlijk geen gewonden, geen doden gevallen. Uh, er was toevallig nog één medewerker bij het ministerie van Justitie, dienst echtgenoot, is daar gewond geraakt. En bij uh, het regeringspartij is niemand gewond geraakt. Waar overigens wel uh, premier Erdogan zijn kantoor heeft, die uh, op dit moment in Denemarken is en morgen in Nederland wordt verwacht. Hmm, de aanslagen komen toch op een pikant moment, hè, Bram? Want de verwachting is dat er morgen een wapenstilstand ja. wordt gesloten... tussen Turkije en de Koerdische PKK. Denk je ja. dat deze aanslagen er iets mee te maken hebben? Uh, nou ja, kijk, het, het probleem van Turkije is dat er ontzettend veel groeperingen zijn die zich van dit soort geweld uh, bedienen. Uh, ga maar naar bedoelen, je kunt aan Al-Qaeda denken. Inderdaad, je kunt aan uh, de PKK denken. Het is nog maar 24 uur voor die historische verklaring die gaat komen. Morgen van Abdullah Eutjeland, de gevangen PKK-leider, een verklaring waar uh, enorm lang naar is uitgekeken. Omdat het mogelijk wel eens het einde zou kunnen betekenen van 29 jaar strijd. Maar uh, gisteravond ging de verdenking ook uh, richting de DHKPC. Dat is een extreem-linkse groepering waar we eerder al van hebben gehoord. Tijdens een uh, zelfmoordaanslag op de Amerikaanse ambassade in Ankara. Uh, en uh, gisteren zijn er van die groepering twaalf mensen gearresteerd. Dus het zou wel eens een directe gevolg kunnen zijn van die arrestatie. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk hoe de Turkse regering gaat reageren. Hè? Want kan het bijvoorbeeld vredesbesprekingen in gevaar brengen? Nou, ik, eh, ik, ik ben net terug uit Diyabakir. Toen ik landde kwam het nieuws over die eh, aanslag. En in Diyabakir, eh, de grote Koerdische stad in het zuidoosten... is ...met ontzettend veel hoop en optimisme wordt daar uitgekeken... naar de dag van morgen als die historische verklaring gaat voorgelezen worden... ...tijdens het begin van het Koerdische lentefeest, Nevros. Eh, de verwachtingen zijn daar zo hoog gespannen dat daar maar weinig mensen zijn... Die zeiden dat ze door dit soort aanslagen uh, verward zullen raken. Uh, en daar hopen ze echt nog steeds dat die strijd na 29 jaar kan gaan eindigen. En die aanslagen mogen daar geen goed in deed gooien. Bram van Meulen vanuit Istanbul. En morgen dus die verklaring van Öcalan doen we natuurlijk verslag van op Radio 1. Het is uh, acht minuten voor zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uh, naar een traditie, bij de komst van een nieuwe vorst... wordt er een koningslinde geplant. In veel gemeenten is dan ook een uh, Wilhelmina, Juliana of Beatrix boom te vinden. Ook voor de aanstaande koning kunnen gemeenten weer een boom planten. En Leeuwarden krijgt de eerste koningslinde. Toon Ebbe van uh, Kwekerij Ebbe, goedemorgen. Goedemorgen. En straks wordt hij gepresenteerd, hè? de koningsboom voor Willem Alexander. Vertel eens, wat is het voor boom? Het is een koningsboom. Je schetst het al goed. Het is geen koningslinde. Het is een koningsboom. Het is een Tilia Hendriana Subglabra, veredeld door Koningslinde. Het denk ik boom dit keer. Ja, dit uh, maar het, het is dus stiekem wel een Linde, of? of... Het, is een, het is helemaal een Linde. Ja, Echtelin. dat dacht ik al. Maar meneer Ebbe, de lindes, die zitten die niet altijd vol met luizen? Ja, maar deze niet. Deze zal niet druipen. Daarom hebben wij deze keer gekozen voor deze variant. Ik dru druipen, zei u, hè? zal niet druipen. Je zal niet druipen. Ja, en wat is dat precies, dat druipen? Nou, de druipen is de bladluizen die prikken graag in de bladeren van lindebomen. Ook in andere bomen, met name lindebomen. En met name de echte koningslinde heeft daar veel last van. En daarom is het lastig als je dus autos of bankjes of bijvoorbeeld mooie hekjes plaatst onder deze boom. Dan is er nogal zwart, zwart plakkend materiaal te vinden. En dat willen we graag niet. Want we vinden graag een lindenklant die mooi schoon blijft. En daarom hebben we gekozen voor deze variant. Ja, dat de koningslinde, de koningsboom moet ook wel drupvrij zijn. Is het moeilijk om zoiets te ontwikkelen? Dat is, de natuur doet daar heel erg zijn best voor. En we hebben dus gevonden in een, in een uitheemse soort een inheemse variant. Uh -huh. En die hebben we veredeld op de koningslinde. Omdat we als de combinatie van deze mooie frivole linden... die in september, oktober bloedt. Uh -huh. En uh, we veredeld op deze onze inheemse koningslinde... een hele mooie combinatie hebben gevonden. Oké, okay, want het is wel zo dat de boom het overleeft in uh, het klimaat in Nederland. Ondanks dat het een uitheemse variant is. We hebben uh, 335 bomen gekweekt voor, uh, voor deze gelegenheid. En die zijn al 20 jaar staan die mooi te blinken in onze kwekerij. We hebben al heel veel vorst hebben we, en slechte en, mooie en moeilijke winters hebben ze doorstaan. Kijk eens en Ze staan er prachtig bij. Ja, en uh, dat kost dus veel moeite. Is er nog wel wat aan te verdienen dan op deze manier voor u? Nou, we vinden het heel leuk dat we bij dit project betrokken zijn. Als we dit mooi neutraal kunnen afsluiten, zijn we heel dik tevreden. Aha, dus het is niet om het gewin te doen in, dit, uh, in dit opzicht. Okay. En er is wel veel vraag. Iedereen wil wel de Koningslinde hebben? Ja hoor, zeker. We hebben, op dit moment hebben we al 238 lindes verkocht. Waarvan 134 hendriana's en 104 Koningslindes. Dus op sommige plaatsen uh, is het ruimte geen probleem aan de echte Koningslinde. En op de meeste plaatsen is men toch heel enthousiast over dit nieuwe variant. Meneer Ebbe, hartelijk dank. Voor uw uitleg ja, ja. over de linden en we zien ze verschijnen in het straatbeeld. Zeker, Rikke. Prettige dag. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Ja, verbijstering na Nee Cyprus, schrijft het AD. Chaos rond uh, Cyprus compleet, heeft trouw. Uh, exit Cyprus uit eurozone nadert snel, dat is uh, de kop de Telegraaf. De meeste kranten hebben op de voorpagina ruimte gemaakt... voor het uh, Cypriotische neus. Ook het FD bijvoorbeeld. Cyprus stapt dichterbij, vertrek uit eurozone na verwerping heffing. En uh, president Anastasiades mikt op een extra financiële steun van Rusland. Ja, Russische spaarders die zwart geld wit wassen via Cyprus halen opgelucht adem, schrijft NRC Next. Voorpagina is dan een enorm pak wasmiddel met de naam Cyprus. Mm. Was het witter dan wit? Ander nieuws. Bijvoorbeeld in de Volkskrant. Daar is het belangrijkste nieuws op de voorpagina. De dood van Murad M, 20 jaar oud, uit Delft. Een gedood als strijder in Syrië. Vorige week werd bekend dat zo'n 100 Nederlanders... als jihadstrijders in Syrië zijn. En deze jongen zou dus zijn omgekomen. Dat zou aan zijn moeder bekend zijn gemaakt. De Telegraaf heeft als belangrijkste nieuws de ruzie over het asielbeleid... binnen de Partij van de Arbeid. Het fractiebestuur is verbolgen over een eenmansactie van Khadidja Ariep. Ze had de asielportefeuille en wilde het kinderpardon oprekken... maar het bestuur wist van niks. Ariep heeft daar woordvoerderschap ingeleverd. Dan naar de Telegraaf eh, foto's van twee tienermeisjes. Ja, hoe zou je ze omschrijven? Een modieus jasje, een tas zie ik bij de een om de elleboog hangen... Um, het heeft smartphone in de hand, kent het beeld. Maar ze hebben een zwart balkje voor de ogen. Ja, een heel klein zwart balkje. Dat wel, zo gewoon, zo gewelddadig staat erboven. Friese fake's slaan weer toe naar mishandelen van homostel. Die twee meisjes zijn aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Sneek. Twee weken geleden zouden de meiden ook al een homostel dus hebben belaagd. De paus domineert de voorpagina van het Nederlands Dagblad. Paus roept op tot zorg voor armen. Staat boven een foto van de paus tijdens zijn rondrit... in de open jeep over het Sint-Pietersplein. En bij het algemeen Dagblad ook een foto uit Vaticaanstad. Niet van de paus, maar van de Nederlandse bezoekers. Prinses Maxima krijgt in het voorjaarszonnetje zonnetje... een handkus van prins Willem-Alexander. En premier Rutte kijkt op de achtergrond minzaam lachend toe. Voorjaarsvlinders, zet de krant er dan boven. Ja. Zij wel. Het is uh, bijna zeven uur, zo dadelijk na het bulletin... waar u bijgepraat gaat worden over Cyprus... praten wij verder over het land en de problemen. De liquiditeitsproblemen. Wat gaat de politiek op Cyprus vandaag doen? Komt er een plan? En, en welke rol spelen de Russen eigenlijk? Na zeven uur meer over van onze correspondenten... en aandacht voor het bezoek van president Obama aan Israël. Blijft u luisteren.